11 uur na Netwijl met het NOS-journaal. De bouwvakker die bij het ongeluk in het Twente-stadion is omgekomen. is een man van 31 uit Nijverdal. Van de 15 gewonden liggen er nog 8 in het ziekenhuis. Een van hen is er slecht aan toe, zei burgemeester Den Oudsten van Enschede op een persconferentie. Alle slachtoffers zijn Nederlanders. Het zoeken in de resten van het ingestorte dak is gestaakt. omdat de hulpdiensten ervan uitgaan dat er niemand meer onder het puin ligt. Rond 12 uur vanmiddag storten tijdens werkzaamheden aan de Grolsvesten het dak van een van de tribunes in. De oorzaak wordt nog onderzocht. Ook de Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Het trainingskamp van de Twente-selectie in Zeeland is afgebroken. De open dag van het stadion op 17 juli gaat niet door, net als andere evenementen in het stadion.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 In Tilburg zijn twee 19-jarigen opgepakt op verdenking van doodslag op een man in de Spaanse kustplaats Lorette de Mar. De Spaanse man van 42 werd drie jaar geleden dood in een steegje gevonden. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De Spaanse justitie had de zaak eind vorig jaar overgedragen aan de Nederlandse politie die maandag het tweetal uit Tilburg arresteerde. De twee jongeren moeten voor de kinderrechter komen omdat ze in 2008 nog minderjarig waren.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 De vrouw van 48 raakte half juni vermist toen ze in haar eentje aan het wandelen was in de buurt van de Zuid-Spaanse plaats Nerga. Na 18 dagen werd ze gevonden door een groepje wandelaars. Uitgever Wegener mag de kranten B en de Stem en de provinciale Zeeuwse courant PZC niet samenvoegen. Dat heeft de mededingingsautoriteit NMA bepaald. Wegener kreeg vorig jaar een miljoenenboete omdat de twee kranten te veel met elkaar samenwerkten.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 Dus verkeersinformatie op de A12, Den Haag richting Arnhem. Staat tussen het knooppunt Lunetten en Bunnik 4 kilometer file door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is radio 1. Gute nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Nee, dat zijn niet de woorden van president Obama... maar van de nieuwe burgemeester van Hilversum... oud-volkskrant-hoofdredacteur Pieter Broertjes... die vandaag het ambt aanvaarde. Hilversum sluit niemand buiten, voegde hij er nog aan toe. Bravo. De emigratiepolitiek hier in het dorp is tenminste geregeld. van Hugh Masakela, hoorde u in Don't Go, Lose It, Baby. De Engelse tabloid The News of the World, bijgenaamd The News of the Screws, vanwege de ruime aandacht voor seksschandalen, stopt ermee. De krant lag zwaar onder vuur vanwege afluisterpraktijken. Correspondent Arjan van der Horst weet zometeen van hoed en rand. De inspectie voor de volksgezondheid kwam deze week onaangenaam in het nieuws... door de zaak van het jongetje Jelmer Mulder... die na een darmoperatie een zware hersenbeschadiging bleek te hebben. Eerst was er een kritisch rapport, maar dat trok de inspectie later in. Zometeen inspecteur-generaal Gerrit van der Wal onder meer over die kwestie. En morgen gaat de laatste Space Shuttle de ruimte in. We evalueren het project met de ruimtevaartjournalist Piet Smolders... en met oud-shuttle-bemanningslid Lodewijk van den Berg. En om 5 voor 12, wat te doen als je een Grizzly ontmoet? Zoals de man die dat deze week in Yellowstone met de dood moest bekopen. En dat dan allemaal na het nieuwsoverzicht van vandaag. Donderdag, 7 juli. Rond het middaguur ging het helemaal mis bij de nieuwbouw van het FC Twente Stadion in Enschede. Ja, je ziet een dak naar beneden vallen. Je denkt, is dit een nachtmerrie? En je kijkt nog een keer goed. Je denkt, nee, een enorm lawaai natuurlijk. Dit kabaal alarmeerde de bouwvakkers die hier aan het werk waren. Maar er was een, ja, een helse herrie, je een gegeven moment. Die schiet alle kanten op. Er is één paniek en iedereen is weggegaan. En kijk of er gewonden waren natuurlijk. Een designer, Vijftien in totaal. De werklui schieten hun collega's te hulp. Ik denk dat een collega van ons had nog iemand uitgeknipt... uit die hek om, als die dek. Voor één van de collega's was het te laat. Hij overleed ter plekke. Anderen belden naar huis om te vertellen dat met hun alles oké okay was met de schrik nog in de benen. Ik heb thuis heb ik al gebeld. Ja. Ja, ik ben even zeker gerustgesteld. Ik schrik me, Ik ben helemaal weer zo Echt. Er liggen nog acht gewonden in het ziekenhuis. Aan de telefoon hebben we nu burgemeester Den Oudsten van Enschede. Goedenavond, meneer Oudsten. Goedenavond. Er lopen op dit moment vier onderzoeken naar de, naar de oorzaak van uh, de ramp... van de gemeente, van de arbeidsinspectie, van de onderzoeksraad en van het uh, OM. Wanneer verwacht u de eerste resultaten? Nou, ik, uh, dat, dat is heel moeilijk te zeggen, omdat er natuurlijk een aantal uh, instellingen zijn waar wij, uh, die wij ook niet in de hand hebben. Mm. Het kan best zijn dat het hier en daar lang duurt, maar ik ga ervan uit dat uh, in ieder geval uh, heel snel duidelijkheid moet komen over de korte termijn veiligheid. Yeah. En, uh, ik, ik maak even een onderscheid, hè, want uh, er werken ook mensen in het gebouw. Er zijn ook bedrijven die daar werken en we moeten natuurlijk kijken in hoeverre het straks veilig is het gebouw te betreden. En dan heb ik het natuurlijk nog niet even over het in gebruik nemen van het stadion als stadion. Nee, dat betreft dan waarschijnlijk het onderzoek van de arbeidsinspectie. Uh, ja, maar ook ons eigen, uh, eigen onderzoek. Want wij moeten natuurlijk uh, de eerste toets doen of het gebouw veilig is om te betreden. Ja. Kijk, op dit moment uh, zijn de veiligheidsmaatregelen zodanig dat, uh, dat dat überhaupt niet kan. Ook al omdat er nog een paar, een paar onderzoeken lopen uh, om materiaal veilig te stellen, zeg maar. Maar als dat over is, dan moeten wij dus kijken, kan het weer veilig betreden worden. Ja. En waarom zijn er zoveel verschillende onderzoeken? Nou, dat is op zichzelf een goede vraag. Uh, uh, omdat er verschillende instanties zijn die, zeg maar in, uh, als er zo, zoiets gebeurt, een uh, eigen verantwoordelijkheid hebben. Kijk, de onderzoeksraad die, uh, heeft natuurlijk helemaal, trekt natuurlijk helemaal zijn eigen lijn. Die kijken zelf ook uh, van waar gaan wij aandacht aan besteden, waar niet. Mm. Het, uh, het Openbaar Ministerie kijkt natuurlijk vooral naar de strafrechtelijke kant. Ja. Dat doen ze altijd bezware ongelukken. Mm. Wij hebben te maken met, uh, met een afgegeven bouwvergunning en de veiligheidsaspecten uh, van het gebouw zelf. En zo, de arbeidsinspectie kijkt naar de herkomst van, uh, van wat is nou precies de oorzaak geweest. En zijn er ook zeg maar, menselijke situaties in het geding? Ja. Of zijn onze de mensen daar in gevaar gebracht? Ja. En, uh, en ik ga er zelf vanuit dat wij in de komende dagen toch stapel te zijn om daar enige coördinatie op te zetten. Maar u zult begrijpen, daar ging de eerste zorg niet naar uit. Nee, dat begrijp ik. Die ging natuurlijk naar uh, de gewonden en het dodelijke slachtoffer. Ja. Um, wel een andere vraag die denk ik bij velen in uh, Enschede en uh, omstreken leeft... is, gaat FC Twente zijn eerste wedstrijd... in de voorronde van de Champions League in het stadion spelen? Ja, dat is een, dat is een goede vraag. En die vraag is uh, op dit moment niet te beantwoorden. En wanneer ik, denkt u dat die wel te uh, beantwoorden is? Nou, ik denk eerlijk gezegd, dat het natuurlijk een vraag die bij FZ20 zelf thuis hoort. Maar ik denk dat wij begin volgende week echt wel een beeld hebben... Van, van wat de reële mogelijkheden zijn voor de komende weken. En, uh, en afhankelijk daarvan zal, zal FC Twente zijn, zijn lijn trekken. En het is natuurlijk de vraag in hoeverre... Kijk, laat ik het zo zeggen. We hebben er allemaal enorm verbaasd bij, FC Twente en wij en iedereen... dat we 100% zeker zijn dat als er straks uh, veel mensen in het stadion zijn... dat het veilig is. Dat lijkt me ook, ja. En, en dat, moeten, dat moeten ze gewoon eerst, uh, eerst gewoon echt op tafel komen. Ja, dank u wel, meneer Den Oudste voor dit okay, moment. Oké, graag gedaan. En we gaan verder naar België. Daar is opnieuw een poging gestrand om de kabinetsformatie vlot te trekken. Wederom ligt Bert Bart de Wever van de NVa dwars. Hij vindt de nieuwe nota van formateer Di Rupo nauwelijks aanvaardbaar. En ik moet u vandaag zeggen dat met de beste wil van de wereld... ik niet geloof dat onderhandelingen die op basis van deze nota worden opgestart... ons tot succes gaan leiden. De Belgen zijn bezig een onaantastbaar record te vestigen... op het gebied van kabinetsformaties. Ze zitten al 389 dagen zonder regering. An extraordinary moment in British journalism. The News of the World is to close. Victim of its own phone hacking scandal. Ja, dat was schrikken vandaag in Engeland. Want wat gaat één op de zes Britten nu op zondag doen, nu de populaire krant News of the World ermee stopt. Min of meer gedwongen, want de krant lag flink onder vuur vanwege afluisterpraktijken. De krant zou zelfs nabestaanden van gesneuvelde militairen in Irak en Afghanistan hebben afgeluisterd. Bolkelijk, zegt het leger. Eigenaar Rupert Murdoch hoopt dat met het stopzetten van de krant de rust in zijn media-imperium zal terugkeren. Maar de nabestaanden zijn woedend en eisen genoegdoening. I'd like to see court. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En in Nederland verschijnen morgen nog wel gewoon alle kranten en die zijn al gelezen door Ewout de Jong. Ja, in die krant vanmorgen, natuurlijk, ook aandacht voor het instorten van de tribune van het FC Twente Stadion. Dat hoorde u net. En voor de ondergang van de Britse tabloid News of the World. waarover over straks meer. De Volkskrant heeft een uitgebreide reportage van een aantal voormalige Nederlandse Antillen tegenwoordig de Bes-eilanden vormen. Een jaren 50-samenleving die de 21e eeuw door de strot geduwd krijgt. Van de aansluiting met Nederland zijn de Bes-eilanden... Bonaire, Sint-Eustatius en Saba... vooralsnog niet beter geworden, schrijft de Volkskrant. Gratis servicenummers die het niet doen... een gebrek aan voorlichting en dienstverlening... in de voertaal van de eilanden, het papiaments... maar wel torenhoge belastingen. Een ad-politicus heeft het verder over de opkomst van de Macamba-haat. En Macamba is het lokale scheldwoord voor witte Nederlander. De hoogste Nederlandse functionaris in de Nederlandse Caribe... waarschuwt voor de toestroom van Europese Nederlanders... en de vrees steeds minder te zeggen te hebben op het eigen eiland. De overgang van de Antillen naar gemeenten is ook wel erg abrupt gegaan. Over sommige maatregelen lijkt onvoldoende te zijn nagedacht. Zaken met de overheid moet je digitaal doen... maar er is geen breedband internet op de eilanden. En lokale winkeliers die hun koopwaar alleen van Curaçao kunnen betrekken... moeten nu 10% invoerrechten betalen. Om maar wat te noemen. Meer in de Volksgroep. Trouw komt met het nieuws dat telecombedrijven hun klanten gaan wijzen op het risico van hun belgedrag. Vooral jongeren blijken flinke schulden te kunnen opbouwen met zogenaamd gratis telefoons en dure abonnementen. De drie grootste maatschappijen, KPN, Vodafone en T-Mobile, gaan jongeren wijzen op de risico's die ze lopen bij het afsluiten van een abonnement. Zo heeft T-Mobile voor zijn slecht betalende klanten een speciaal team dat proactief en intensief adviseert of begeleidt. En uitgebreide tips op de website hoe de klant kan voorkomen dat hij of zij met dat team in aanraking komt. En KPN heeft een belstatus app waarmee de klant kan zien hoeveel hij nog kan bellen voor de sms of belbundel op is. Alleen voor de dure smartphone. Dat wel. De vakantie is begonnen, althans in een deel van het land en in Politiek Den Haag. Het kabinet kiest Marcel voor een Europese vakantie. Dat heeft de Telegraaf uitgezocht. Nederland is niet zo populair, maar misschien is het ook niet zo gek... dat politici in hun vakantie rustig over straat willen kunnen lopen. Minister Van Bijsterveld van Onderwijs gaat ver weg. Ze zoekt de zon, de zee en de tempels van Bali op. En minister Kamp gaat naar Zwitserland, waar zijn dochter gaat bevallen. En minister Leers gaat wandelen in Oostenrijk. En minister Donner gaat zoals altijd naar Italië. In het uitgebreide vakantieoverzicht van de Telegraaf staat verder onder meer dat minister De Jager naar zijn huisje in de Eifel gaat. Roosentaal komt al wat minder ver van huis met België en Londen als bestemming. En twee ministers gaan in ieder geval even op vakantie in Nederland. Bij Opstelten staat naast Zuid-Frankrijk en Oostenrijk ook een verblijf in Nederland op het programma. En premier Rutte gaat volgens zijn woordvoerder op een korte buitenlandse trip en een korte vakantie in Nederland. Wim Kok en Joop ten Uil gingen vroeger altijd naar de camping, camping... maar ik schat Mark Rutte toch meer in op een aangenaam verbouwde herenboerderij. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Maddie Hay, singer-songwriter uit Australië, was dat met Move With Me. Het afluisterschandaal rond de Britse krant News of the World... kreeg vanmiddag een onverwachte wending. Eigenaar Murdoch heft de krant op. En vanavond werd bekend dat Andy Colson, een voormalig hoofdredacteur... en ook voormalig woordvoerder van premier Cameron... morgen wordt gearresteerd. Althans, dat meldt The Guardian vanavond. Arjen van der Horst, correspondent in Londen. Goedenavond. Goedenavond. Weet Colson dat zelf ook al, dat hij gaat gearresteerd gaat worden morgen? Ja, volgens The Guardian wel, want die meldt het. Uh, hij is vandaag uh, heeft de politie contact met hem opgenomen en die meldt dat hij dan dus morgen gearresteerd zou worden. De verdenking is dat hij uh, op de hoogte was van de afluisterpraktijken, iets wat hij altijd ontkend heeft. Ontkend heeft. En de ja. tweede uh, verdenking is dat hij geld, uh, uh, uh, nou, de toestemming heeft gegeven aan forse betalingen van tienduizenden ponden aan de politie een ruil voor informatie. En daarvoor heeft News of the World zelf uh, de afgelopen weken bewijzen overhandigd uh, aan de uh, politie. Uh, vooropgesteld, dit nieuws wordt alleen nog maar gemeld door The Guardian. Maar ja, we hebben gezien dat deze krant de afgelopen maanden, zelfs jaren, heel dicht op het vuur zat rond ja. uh, deze afluisterpraktijk. Dus het is, ja, lijkt me een betrouwbaar verhaal. Ja, en dan, dat zou betekenen dat het ook wel heel dicht in de buurt van uh, de premier komt. Hè? Want Colson is ook een voormalig woordvoerder nadat hij bij de krant had gewerkt, van uh, premier Cameron. Wordt dit gevaarlijk voor hem? Ja, dit is, uh, brengt hem wel in het nauw. Uh, niet dat zijn positie meteen in gevaar komt, cel, dat gaat nog veel te ver. Mm. Maar uh, het brengt de schandaal wel heel dichtbij in Downing Street... Uh, toen Cameron hem binnenhaalde als perschef, dat was in 2007... toen werd hij al gewaarschuwd, dat moet je niet doen, hier zitten te veel risico's aan vast. Heeft hij toch doorgezet, dat leidde dus tot het aftreden van Colson begin dit jaar. Dat heeft ook met het afluisterschandaal te maken. Hij stapte al eerder op als hoofdredacteur in 2007 als de hoofdredacteur van News of the World... Uh, vanwege die, die eerste oprisping in dit afluisterschandaal, het afluisteren mm -hmm. van assistenten van Prins William. Ja. Uh, en ja, Cameron heeft zich altijd vierkant achter deze man opgesteld, heeft hem altijd geloofd. Maar ja, die geloofwaardigheid van en betrouwbaarheid van Coulson is nu beschadigd. En daarmee ook de geloofwaardigheid van de premier en zijn imago. ...van fatsoenlijk politicus. Ja, nou, we gaan de komende dagen ongetwijfeld zien hoe dat verder uh, uitwerkt. Even over die afluisterpraktijken waar hij dan onder meer verantwoordelijk voor zou zijn. Het laatste nieuws was gisteren dat er ook uh, nabestaanden van uh, slachtoffers uh, in Irak en Afghanistan zijn afgeleverd. Ja. Wat, wat, wat wilde die krant dan daaruit uh, optypen uit die telefoontjes? Dat weten we niet precies, maar ja, dit is een krant... die de laagste vorm van riooljournalistiek bedrijft. Een krant die drijft op sensationele verhalen, op emotie... op de meest uh, intieme details. Ja, en mogelijk kwamen ze er zo ook achter uh, hoe die soldaten... Precies om het leven kwamen. Want dat is vaak een gegeven dat we als media niet horen. Mm. En natuurlijk de wanhoop van de families. We hebben dat bijvoorbeeld hey, ja. wel gezien bij dat vermoorde meisje, Millie Dowler. Mm -hmm. uh, we hebben gezien hoe de krant deze berichten gebruikte. Ze luisterden de voicemail van dat meisje af. Ze hoorden de wanhopige berichten van de ouders en dat verwerkten ze in hun uh, verhalen. Mm. Um, ja, en, en zo gaat de krant dus te werk. Ja, nou, door al die praktijken uh, kwam die krant zover in opzaak... dat de adverteerders. Uh, Wegliepen, er zijn boycotacties gaande. Was, was die krant niet meer te redden? Dat weet ik niet. Ik denk. Ik, je moet niet vergeten, dit was een hele populaire krant, uh, de best gelezen krant in dit land met meer dan 2,5 miljoen lezers. Ja. ja, die leg je niet zomaar om, natuurlijk. Mm. Uh, ik was vandaag op de politieke redactie van ITV toen dit nieuws bekend werd. Nou, daar vielen echt de monden open van verbazing. ITV-collega die meteen met een vriend bij News of the World belde, die, die, die zei van, ja, zij wisten zelf nog van niks. De, de mensen bij de krant moesten het van het persbureau vernemen dat hun krant niet bestond. Dus dit is wel echt een hele grote verrassing. Ja. We wisten natuurlijk dat ze, dat ze onder druk stonden, dat adverteerders wegliepen, maar niemand hield er echt rekening mee dat het ook echt afgelopen zou zijn. Uh, je hoorde hier veel commentaren van... ach, over een paar weken is die storm overgewaaid. Dat redden ze wel. Maar ja. die paar weken komen er niet. Want zondag is het toch echt voorbij. Ja, maar uh, dat is de daad van de eigenaar van de krant. Uh, Rupert Murdoch, de, de mediamagnaat. Waarom doet hij dan? Ja, hier laat hij weer zien hoe hard hij als zakenman uh, opereert. Uh, dit is geen boetedoening. Hij zegt niet: Sorry, ik hef de krant op vanwege uh, de, de schadelijke daden die ze hebben verricht. Dit was echt een zakelijke beslissing. Die zag dat zijn bedrijf uh, beschadigd raakte. Want niet alleen liepen adverteerders weg bij News of the World. maar ook bij andere media die uh, Murdoch beheert, zoals bijvoorbeeld Sky News. Een ander aspect speelt ook een hele belangrijke rol. Uh, hij wil bovenal de overname van B Sky B redden. Dat is een televisiebedrijf dat onder meer Sky Sports en Sky News beheert. Uh, en ja, de krant is uiteindelijk. Hij bezit meerdere kranten in Groot-Brittannië, in Amerika. Al die kranten samen, die zijn maar goed voor 13% van de totale omzet ja. televisie. Ja. Daar verdient hij zijn geld mee. En hij wil die overname kosten wat het kost veiligstellen. En dit is dan maar een goedkoop offer. Um, om in de hoop dat dan die overname gaat door, door zal gaan. En gaat hem dat lukken? Want het lijkt er ook een beetje op. Hè? Hij was altijd erg machtig. Politici waren bang voor hem... Hij had zoveel invloed in de, Amerika in de Engelse publieke opinie. Het lijkt een beetje op dat uh, de, de, de, de, de politiek over de angst heen is... en hem nu durft aan te pakken. Ja, en voor het eerst zien we dat. Want niemand heeft het inderdaad ooit gewaagd... om het Murdoch-imperium aan te pakken. En de eerste die het eigenlijk tegen hem opneemt, is Ed Miliband. Dat is de leider van de oppositie. Die riep openlijk in het parlement... tot het aftreden van het hoofd van News International. Dat is de, de Brits uitgever hier van al die kranten. Ja, dat was ongekend. Dat wordt hier ook echt uitgelegd als een waterscheiling. Je ziet tegelijkertijd dat die angst voor Murdoch nog wel degelijk bestaat. Want de conservatieven en Cameron... Ja, die durven zich niet zo hard uit te spreken tegen Murdoch. En ja, het is maar af te wachten of zij ook uiteindelijk mee zullen gaan. Leem niet weg dat zij heel erg in het nauw zit... omdat de conservatieven heel erg geassocieerd nu worden met het Murdoch-imperium. En daar willen ze, denk ik, op dit moment wel vanaf. Oké, het is in ieder geval verreweg het leukste zomernieuws tot nu toe. We blijven het volgen. Dankjewel, je Arjan. Sueños rotos, pide una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Metis ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayos de luna llena. Por el boulevard de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada luna. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibujo a Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír, como llora Chabela por el boulevard de los sueños rotos, de consolado Antonio pidiendo besos ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos, por el boulevard de los sueños rotos, moja una lágrima, antigua fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas, cuando las canta Chabela Vargas. En las is tal José Alfredo. Las om no son te la cuando las canta tijd de naar huis te gaan. is tijd om naar huis te is de om naar huis te de Het is tijd om se huis te gaan. en is tijd om Het Los Por el boulevard de los sueños rotos was dat Maria Jiménez. Hier in de studio is inspecteur-generaal Gert van der Wal van de inspectie... voor de gezondheidszorg komen zitten. Goedenavond. Goedenavond. Uw dienst is uh, veel in het nieuws de afgelopen dagen. Er zijn twee onderwerpen die ik met u wil bespreken. Maar om, om even uh, de zaak neer te zetten, wat beschouwt u als de kern van uw werk? Dat is uh, te proberen met behulp van toezicht... Uh, de gezondheidszorg zo veilig mogelijk te houden en te maken. Gaat het goed? Wij doen ons best. Het is gewoon heel moeilijk werk. Uh, ik denk dat wij ze nu dan echt het verschil maken. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat uiteindelijk uh, de dokter en de verpleegkundige... Uh, de prestatie in ja. de spreekkamer en in de operatiekamer moet leveren. U kunt niet naast iedere operatietafel nee. staan. Nee, dat begrijp ik. Uh, dat, dat eerste onderwerp, dat kwam van de week uh, in het nieuws. Vorige week zaterdag een uitzending van 2PRO-programma Argos. Het gaat over de zaak van de baby Jelmer. Ik moet het even kort samenvatten. Dat jongetje kwam als een baby met een darmaandoening... in het kinderziekenhuis in Groningen, werd geopereerd, was verder gezond... en kwam <kuggen> zwaar uh, verstandelijk gehandicapt uit de operatie. Uh, uw dienst doet daarna Onderzoek. Hoeveel mensen zijn er bij zo'n onderzoek betrokken? Nou, dat zijn er diversen geweest. Ik heb dat niet precies nagetaald, maar, ja. maar hadden, laten we zeggen tussen de, tussen de drie en de tien. Van uw dienst? Ja. ja. Um, de uitkomst van dat onderzoek is in eerste instantie, nou ja, eerste instantie na, na een jaar of drie... Um, buitengewoon kritisch voor het kinderziekenhuis. Er zijn veel fouten gemaakt. De betrokken anesthesioloog krijgt veel kritiek. De ouders zijn daar blij mee, maar tot hun verbazing... wordt begin dit jaar dat rapport ingetrokken. Er komt een nieuw rapport dat veel minder kritisch zou zijn. Waarin met name staat dat niet kan worden vastgesteld... wat de oorzaak is van die hersenbeschadiging van dat jongetje Jelmer. Terwijl dat eerste rapport zei dat hoogstwaarschijnlijk... de operatie de oorzaak was. Klopt het zo'n beetje wat ik zeg? Uh, bijna. Um, op twee dingen na niet. Uh, het uh, laatste rapport is nog niet klaar. Dus waar in Argos over gesproken werd, dat was een conceptrapport. Mm -hmm. Uh, dat laatste rapport is nu bijna klaar. Ik weet dat. Dat rapport is net zo kritisch als het eerste rapport. Daar oh, worden dezelfde fouten in? Op ja, gezond, dezelfde tekortkomen. Bloeddruk niet, niet goed gemeten, uh, te veel medicijnen... Ja. Uh, geen kinderen in anesthesioloog bij aanwezig. Ja. Op is details verschilt nee, het misschien okay. hier en daar. Maar het belangrijkste is dat, dat de conclusie anders is. Ja. En dat is... Uh, in het eerste rapport uh, ja, wordt gesuggereerd dat duidelijk is... wat de oorzaak is van die hersenbeschadiging van het jongetje. En wij zeggen nu, ja, uh, dat kunnen we gewoon niet zo... één op één oorzaak en gevolg zeggen. Hmm. En dat vinden we natuurlijk ja, heel vervelend. Uh, want je wilt graag die duidelijkheid. En vooral die duidelijkheid voor de ouders. Ja. En vooral omdat die ouders eerst uh, ja, op een ander been zijn gezet. Dus dat vinden wij zelf ook erg pijnlijk. Ja. Uh, maar ja, wij denken toch beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaal. Nu kwam deze week ook in het nieuws dat in dat nieuwe rapport zou staan... dat de, de ziekte van de jongen de oorzaak zou zijn van de hersenbeschadiging... niet de operatie. Dat heeft de inspectie inmiddels ontkend dat dat erin zou staan. Maar als het niet de ziekte is, dan kan het toch alleen maar de operatie zijn? Of vergis ik me nou? Nou ja, wij weten het gewoon niet. Kijk, geneeskunde is heel ingewikkeld soms. Um, en er zijn diverse behandelingen geweest... Uh, uh, Jelmer is ook, uh, heeft ook diverse aandoeningen gehad. Hij is ook niet voor niks geopereerd. Na de operatie heeft hij ook uh, epileptische aanvallen gehad. Dus het zit hem waarschijnlijk wel vooral in en rond die operatie... Uh, maar we kunnen dat gewoon niet eenduidig uh, con constateren. Ja, waardoor is die conclusie eigenlijk veranderd? Er, er wordt ook gezegd dat uh, het uh, kinderziekenhuis en de anesthesioloog... in kwestie dat rapport hebben gelezen... en dat naar aanleiding van hun commentaar daarop die conclusie veranderd is. Is het normaal dat zij zo'n rapport becommentariëren? Ja, dat is normaal. In zoverre, wij leggen altijd een conceptrapport voor althans de bevindingen, niet de conclusies... Uh, aan degene waarmee we gesproken hebben, die we onderzocht hebben... om ze te laten kijken naar eventuele fouten die wij hebben gemaakt... onjuistheden in weergave. En is die aanpassing uit hun commentaar voorgekomen? Ja, dat wil zeggen, zij hebben de eerste keer commentaar geleverd... en toen zagen ze het eerste definitieve rapport... en toen zeiden ze ja, maar... Wat heeft u nou met ons commentaar gedaan? Hmm. En toen zijn wij opnieuw gaan kijken en dat was inderdaad onvoldoende. Hmm. Argos, ik zei het al, besteden de aandacht aan. Uh, daarin kwam onder andere de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer aan het woord. Die zei dit. Ik kan me heel goed voorstellen dat bij de ouders daarover ernstige vragen zijn ontstaan. Maar ook twijfel van, hoe zit dit nou eigenlijk? Hoe kan het nou eigenlijk dat eerst de route rechts afgaat en nu vervolgens de route links afgelegd wordt? Dan valt er nogal wat uit te leggen. Wat vindt u dan een commentaar? Ja, dat begrijp ik dat uh, hij dat zegt. Ik weet niet in hoeverre hij uh, de rapportages allemaal al heeft gelezen of heeft kunnen lezen. Um, uh, normaal gesproken is het zo als men uh, het niet eens is met hoe we het hebben gedaan als, als overheidsorgan. Dan kan men een klacht bij ons indienen en dan hebben wij een onafhankelijke klachtencommissie. We hebben nog geen klacht gehad, maar wij gaan zelf sowieso onderzoek doen... om te zien wat wij fout hebben gedaan en wat we beter Hadden kunnen doen. Dus de, de ombudsman gaat nu ook zo'n klacht ja. doen. He? Wat vindt u uh, daarvan? Nou, dat vind ik op zichzelf prima. Uh, hij, hij, normaal gesproken is het zo dat men eerst ontevreden moet zijn over onze eigen klachtbehandeling en dan kan men naar de ombudsman. Maar de ombudsman zegt: Ja, dat vind ik nou toch moeilijk, omdat na drieënhalf jaar die mensen nog eerst naar de inspectie zelf toe te sturen. Dus ik ga dat liever rechtstreeks doen en dat kan ik heel goed billigen. Goed. We gaan die onderzoeken afwachten. Nog een ander onderwerp dat ik met u wil uh, bespreken. U heeft aangekondigd dat uw inspectie vaker onaangekondigde inspecties gaat uitvoeren. Uh, dat gaat dan onder andere over verpleegtehuizen, maar ook over verslavingszorg. Ik dacht bij mezelf dat is logisch. Onaangekondigd lijkt me altijd beter dan van tevoren vertellen dat je eraan komt. Of is dat niet zo? Nee, dat is niet altijd zo. Het is wel zo dat wij in het verleden eigenlijk altijd aangekondigd uh, gingen inspecteren. Bij uitzondering uh, deden we dat onaangekondigd. Maar sinds een aantal jaren zijn we daar gewoon strenger, kritischer... zowel naar onszelf als naar de gezondheidszorg uh, uh, geworden. Um, je zou kunnen zeggen, vroeger was het toch een beetje not done. Uh, uh, het zou een blijk kunnen zijn van wantrouwen. Uw hele dienst is een blijk van wantrouwen, lijkt me anders was u niet nodig... Nee, maar dat vind ik dan weer te ver gaan. Oh. Uh, kijk, wantrouwen, dat uh, berust op het uh, niet vertrouwen van goede bedoelingen. Hmm. En uh, dat vind ik niet uh, aan de orde. Dat geldt natuurlijk altijd wel voor onderdelen. Uh, maar wij zijn in zoverre zakelijker geworden te zeggen... nou ja, wij willen een, een professional of een ziekenhuis... Uh, of een instelling terecht kunnen vertrouwen... op zijn prestaties en op zijn uh, competenties. En niet op zijn bedoelingen. Nee. Uh, maar je moet natuurlijk reëel zijn. Uh, wij waren vroeger zelf ook wel een instantie die dacht... nou, we weten heus wel dat er zo nu dan een window dressing wordt gedaan... maar daar kijken wij wel doorheen. En dat is eerlijk gezegd ook vaak zo. He, als iemand uh, zegt, nou, vandaag is, het, uh, uh, vandaag is het schoon... omdat de, de ramen zijn uh, geboend en de vloeren geschropt... En wij, maar dan vragen wij natuurlijk aan de... Mensen die daar werken en aan de patiënt of de cliënten, Hoe was het gisteren dan? Hmm. Of als er voldoende personeel is, dan trekken wij de roosters uit de kast. En dan weten wij ook dat dat gisteren en vorige week niet zo was. Maar dat gaat niet altijd op. Nee. En uh, in die zin zijn we inderdaad strenger op onszelf geworden. Wij accepteren ook gewoon minder. Dus als ik misschien een voorbeeld mag noemen. Uh, wij doen tegenwoordig onaangekondigde bezoeken op operatiekamercomplexen. Want dan zie je toch beter hoe het in de praktijk echt toe gaat. Gaan, ja. die, gaan die deuren open en dicht, wast men de handen, ja. uh, doet men het mondkapje voor, enzovoort. Maar nu de vraag, hoe gaat u dat doen? Want ik las ook dat u 11 FTE's, dat zijn uh, volledige arbeidsplaatsen, elf mensen dus, hebt om 1800 huizen te controleren. Dat is toch ja. een druppel op een gloeiende plaat dan, of niet? Ja, ik zei al, ons werk is sowieso moeilijk, maar natuurlijk ook met uh, de hoeveelheid mensen waarmee je het moet doen. Dit is iets minder erg dan het lijkt. Het gaat om 11 inspecteurs tot nu toe. We krijgen er gelukkig uh, een aantal bij dit jaar. Uh, maar dat betekent ook dat je het uh, heel slim en efficiënt moet doen. Dus je kan natuurlijk niet uh, die 11 inspecteurs elke dag over die 1800 uh, instellingen uh, verspreiden. Met de files van tegenwoordig gaat dat niet. Nou, los daarvan. Ja. Ja, dus, uh, ja, uh, je, dus je moet zien dat je hele slimme informatie verzamelt. Uh, bijvoorbeeld dat je laat registreren hoe vaak uh, mensen in een verpleeghuis uh, doorlichtplekken hebben. Nou, dan... Dat is een eenvoudig voorbeeld, maar als je dat dan verzamelt, en dat is natuurlijk een stukje papieren inspectie, dan kun je zeggen: Nou, op, op basis van mijn risico-inschatting ga ik dan wel naar die en die huizen toe. Kunt u, wel, kunt u wel meer zijn dan reactief? Ik krijg tot nu toe een beetje de indruk dat u, dat u reageert op het moment dat er naar buiten komt dat er ergens dingen fout gaan. Nee hoor. Hm. Nou ja, kijk, wij zijn reactief als het gaat om de 6.000 tot 8.000 meldingen die wij per jaar krijgen. Die moeten we allemaal onderzoeken. Uh, wij zijn proactief als het gaat om het zelf verzamelen van informatie... waarbij we niet afhankelijk zijn of bij ons wordt geklaagd of uh, gemeld. En dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met dat wij ziekenhuizen... of verpleeghuizen laten registreren, uh, doorliggen, uh, complicaties, uh, personeel... of men functioneringsgesprekken houdt, uh, enzovoort, enzovoort. En die verzamelen wij en die analyseren wij. En dan maken wij een keus van nou, daar zijn de meeste risico's... Uh, en daar gaan we dan uh, op af. Bent u tevreden over wat u tot nu toe hebt kunnen verbeteren... aan het functioneren van de inspectie? Of is het stroperiger dan u gedacht had? Nou, ik ben, ik, ik ben trots op uh, de inspectie. Ik ben ook trots op de mensen die daar werken. Uh, maar het kan altijd beter en het moest ook beter. En daar ben ik een paar jaar mee bezig. Wij zijn een meer dan handhavingsorganisatie geworden. En wij accepteren niet meer wat niet geaccepteerd kan worden. Dat is een tijdproces. Want het vereist een omslag in werkwijze, in gedrag, ook in structuur. En we zijn een heel eind, maar zo nu en dan worden we op onze vingers getikt... kijk maar naar zo'n zaak die van de week ja, pijnlijk tot ons kwam. Ik wens u veel succes. Dank u, Dank u wel. Dank u wel. What I'm all start to spend my money calling everybody, honey, and wind up singing the blues. Spend my whole paycheck on some old wreck, brother, I can name you a few. Well, I gotta get drunk, I sure dread it cause I know just what I'm on. I gotta get drunk, I can't stay sober, there's a lot of good people in town. Start to see me holler, see me spend my dollar, and I wouldn't think you're letting them down. There's a lot of doctors that tell me, well, I better stop putting it down. Well, there's more drunks than there are good doctors, so I guess I better have another wreck. die zou doorstaan. Gotta get drunk. Er komt een einde aan het tijdperk van de Space Shuttle. Morgen is namelijk de allerlaatste lancering van de Atlantis. En over de 30 jaar geschiedenis van dat ruimteapparaat... ga ik spreken met twee mensen. Piet Smolders, goedenavond. Goedenavond. U bent een ruimtevaartjournalist. Hoe lang schrijft u al uh, over de ruimtevaart? Van de voor het begin van de ruimtevaart. <laughs> oh, u hebt daar <laughs> dus, het uitgevonden. <laughs> ja, daar lijkt het wel eens op soms. Maar ik uh, schrijf uh, van voor 1957 al... Toen de eerste Sputnik de ruimte in ging. Even daarvoor was ik al mee bezig, ja. Oké, okay. en aan de telefoon hebben we Lodewijk van den Berg vanuit Amerika. Goedenavond. Goedenavond. Dag meneer van den Berg, we hebben elkaar eerder gesproken. U behoort tot het selecte gezelschap mensen dat heeft gevlogen in, uh, in de Space Shuttle. Hè? In 1985 ging u omhoog met de Challenger. Dat is juist. Gaat u morgen naar de lancering van die allerlaatste kijken? Nou, dat proberen we wel te doen, maar het wordt ontzettend druk. En ik heb dus niet een speciale plaats van NASA aangevocht. En ik zit dus gewoon bij het gewone publiek en ik heb geen idee... U bent niet eens uitgenodigd? Die... U bent niet eens uitgenodigd terwijl u zelf gevlogen heeft? Uh, nee, ik ben niet uitgenodigd, maar ik heb ook niet veel moeite gedaan om mezelf uit te nodigen. Ja, ja. Dus u gaat gewoon ergens langs de kant van de weg staan kijken? Of, uh... Ja, ja, precies. Nou ja. Denkt u, denkt u vaak terug aan uw uh, space shuttle vlucht? Oh ja, regelmatig. En uh, als ik er zelf niet aan denk, zijn er wel andere mensen die mij eraan herinneren. Ja, zoals wij nu ook mm. weer. Ja. Wat, wat, wat, wat ziet u dan voor zich? Kunt u, kunt u proberen die, die lancering te beschrijven? Hoe zit je daar dan? Zit je als een soort piloot in een cockpit met venstertjes? Wat, wat is het beeld? Nee, nee, de, de, tenminste, als je dus niet de piloot en de commander en een van de mission specialists bent... ...die dus op het vliegdek zitten, dan zit je dus in uh, wat ze noemen het middek. Yeah. En je, je zit daar helemaal in opgesloten, en je ziet niet veel. En uh, ze zetten je daar zowat twee uur voor de eigenlijke launch, zetten je daarin... ...en dan voor twee uur moet je alles volgen, want je hebt dus communicatie, moet je alles volgen... Wat ze doen voor, om tot de laatste 10 seconden te komen. Er wordt alles wordt nog eens evenkeurig afgelezen. Werkt dit? Werkt dat? Werkt ja. dat? Is dat goed in orde? En dan moet je daarop antwoorden. En dan na twee uur eindelijk, dan uh, ga je dan maar. En kneep u hem of had u er zin in? Ja. Ja, oké. Okay. Goed, we gaan uh, die 30 jaar Space Shuttle uh, evalueren uh, met de, de, de belangrijkste vraag, is het nu een succes geweest? Uh, meneer Smolders, weet u nog hoe die introductie ging van die Space Shuttle in de tijd? Wat was het revolutionaire toen? Het revolutionaire was natuurlijk dat men voor het eerst uh, ging beschikken over een toestel wat steeds opnieuw gebruikt kon worden. Ja. Dus dat was echt een revolutie. Voor die tijd hadden we kleine capsules gehad. En daar werden mensen in gepropt en die werden omhoog geschoten. Die kwamen met een parachute of een parachutus terug. En dat was het dan. En nu kreeg je een toestel wat steeds opnieuw inzetbaar was. Wat er uitzag als een volwassen vliegtuig. En, het was en, geen schande om daarmee te vliegen. En het ging er dus om dat hij kon landen als een vliegtuig. Ja. ja. Goed, we hebben dat moment van, uh, van de landing van de Columbia... in dit geval hebben we op de band. Dat laten we even horen. Hi. 4. 3. Touchdown. Welcome home, Skipper. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. We're going to dust it off first. Welcome home, Skipper. We're going to dust it off first. Ja, hij moest wel schoongemaakt ja. worden voor de volgende vlucht natuurlijk. Ja, ik herinner me dat John Young zei toen hij rond die shuttle liep na de landing. We are back in business. We can make it to the stars. Ja, ja. Ik, ik begreep dat er nog een ander groot revolutionair pluspunt was. En dat was de vrachtruimte van die Space Shuttle, of niet? Ja, de, de Space Shuttle is erg groot, of die is erg groot. En daar kan uh, zo'n ongeveer 30 ton vracht in omhoog en 20 ton terug. En eigenlijk was dat een beetje te veel. En dat kwam omdat die Space Shuttle een geheime agenda had. En was eigenlijk bedoeld in samenwerking met de luchtmacht. Om hele grote spionagesatellieten te vergroten van een stadsbus. Het was, te een kunnen kou, lanceren. het was een koude oorlog, ding, hè? He, het was een koude, ook een beetje een koude oorlog, ding, ja. ja. Maar het bleek later dat die militair niet goed inzetbaar was, omdat hij niet op afroep beschikbaar was. Hmm. He, dus als er zeg maar, een conflict is in het Midden-Oosten, dan wil je heel snel een spionagesatelliet erboven hebben. En dat lukte dan niet. Dus dat militaire gebruikers vervallen al heel snel. En toen zat NASA eigenlijk opgescheept met een overbemeten systeem. Wat groot was. Loch en ontzettend duur, ook veel duurder dan men gedacht had. Ja, en, en leverde die shuttle nou ook nog concrete uitvindingen op? Hebben we, hebben we er wat aan gehad waar we nu daar nou, wat voor ja, hebben? Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk ook gewoon als vliegtuig een uh, topprestatie. Wij vinden het al indrukwekkend als de Concorde ze maar twee keer zo snel vliegt als het geluid. want de Space Shuttle vliegt 25 keer zo snel als het geluid. De Space Shuttle is voorzien van een hitteschild. Die komt met een vaart van 27.000 km per uur ongeveer terug in de damkring... En die temperaturen lopen op tot duizenden graden en toch overleeft hij het. Maar wat heb ik daar thuis in de keuken aan? Nou, kijk, veel van die, uh, van die technieken zijn ook op allerlei andere plekken terechtgekomen. Ik noem er iets, het uh, assembleren, hè, de, te de technieken die gebruikt worden bij het assembleren van ruimtevaartuigen... die zijn in operatiekamers terechtgekomen. Ah, ja. uh, brandwerende materialen, of materialen die vrijwel niet branden, hm. uh, die worden nu in, in brandweerpakken gebruikt. Ja, okay. uh, de computertechniek is geweldig toegenomen dankzij de ruimtevaart. Hm. Dus de in die zin hebben we daar wel wat aan gehad, ja. ook afgezien van die mooie wetenschap waar Lodewijk van den Berg ook zijn best voor heeft gedaan. Ja, ik wil even naar meneer van den Berg toe. Um, u, u bent, als ik het goed heb, chemicus, meneer van den Berg. Uh, nou, eigenlijk uh, chemisch ingenieur. Ja. U kweekte in <tie> ieder geval kristallen. Uh, welke rol heeft de Space, Space Shuttle in dat onderzoek gespeeld? Uh, het het, het, het, het, het, het, het, het probleem met het kristallen op de grond groeien... is altijd dat je dus te doen hebt met de zwaartekracht. En dat altijd verstoort op een of andere manier de kwaliteit van de kristallen. Hm. En als één oplossing daarvan is kristalgoeien in de ruimte zonder zwaartekracht en zien of dat veel beter wordt. Inderdaad of inderdaad de zwaartekracht het probleem is. Ja, ja. En in ons geval werd dat heel duidelijk aangewezen. Nou, het probleem is altijd, goed, hoe kun je die waarneming... en wat je geleerd hebt, hoe kun je dat op de aarde... Terugzetten, want ja. in de aarde kun je altijd nog met de zwaartekracht moet je dus toch nog rekening houden. Dus daar zijn ze nog steeds aan het werken. Ja, ja. Goed, een, een grote klap voor het space shuttle project was natuurlijk het ongeluk met uh, de Challenger in 1986. Dat klonk zo op CNN. One minute 15 seconds. Velocity 2900 feet per second. Altitude 9 nautical mile. Downrange distance 7 nautical mile. It looks like a couple of the uh, solid rocket boosters. Uh, het away from the side of the shuttle in an explosion. Flight kijken here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. Ja, meneer van der Berg, dit was, dit was nog, nog geen jaar na uw eigen vlucht hè. Wat betekende dat moment voor u? Uh, het was het ongeluk van de Challenger? Ja. Ja, nee, dat, dat was een, een hele grote slag eigenlijk. Het is zo'n beetje dat uh, uh, je auto aan iemand anders uitleent... en die uh, maakt die auto helemaal kapot. En dan, dan voel je dus echt wel van, van, wat hebben ze daar nou... waarom hebben ze dat maar aan gedaan? En je voelt echt dat je dus in je leven iets mist. Alles ja. dat, dat de hele tijd daarna. Ja. En wat betekent dat voor de Amerikaanse ruimtevaart, Piet Smolors? Uh, nou... nou, een een, ja, Lodewijk, mag ik het ook zeggen, hoor. Ja, maakt mij ook niet uit. <laughs> maar nou, ja, het, het maar. betekent een geweldige setback. De, de ervaring leert dat je ongeveer twee jaar weer nodig hebt om er bovenop te krabbelen. En het is ook gelukt, maar het betekent ook wel weer een positieve les. Hè? Dus dat Space Shuttle-systeem is beter geworden. Later kwam er helaas nog een ongeluk in 2003. Ja, de Columbia. Uh, toen, ja. ja, Columbia. Niet bij de start, maar tijdens de landing. Bij de landing, ja. En uh, nou, daar hebben ze ook veel van geleerd. Dus eigenlijk nemen we nu afscheid van de shuttle op het moment dat die veiliger is dan ooit. Maar waarom nemen we dan afscheid? Komt dat dan toch door die ongelukken? Nou nee, we nemen geen afscheid vanwege die ongelukken denk ik. Want dat is een beetje inherent aan uh, alles wat je doet. Dat de, de, dikke bovings vallen ook wel eens naar beneden. Maar, Iets minder vaak, uh, statistisch. Iets minder vaak, ja, ja dat is waar. Ja. Het is eigenlijk te vaak bij de shuttle ge gebeurd. Ja. Uh, maar uh, voornamelijk omdat het systeem gewoon te duur is... gaat in de politiek bijna altijd om geld. Dus de boekhouders hebben het een beetje voor het zeggen. En uh, ja, het is, een, het is een duur systeem. En voor bemande ruimtevaart zoals we die nu plegen... vooral nu het ruimtestation klaar is... Uh, kunnen we het op een goedkopere en eenvoudiger manier. Maar echt een vooruitgang is het natuurlijk niet... dat we van die shuttle afstappen. Nee. Uh, meneer Van der Berg, wat, wat denkt u? Gaat de lancering wel door morgen? Want dat hangt natuurlijk ook weer van het weer af, of niet? Nou, zoals het er op het ogenblik eruit ziet, zijn de kansen dat het morgen doorgaat, zijn ze heel klein. Okay. Uh, de voordeel dat ze hebben morgen is dat het redelijk dus voor de namiddag is. En meestal wordt het weer hier slecht in de namiddag. En uh, vandaag hebben we dat ook gezien. De onweersbeheers zijn net zo rond het middaguur begonnen. Dus er is hopelijk een kans morgen, morgen dat ook de ochtend nog... Uh, goed genoeg is, maar de kansen, zeggen ze wel, uh, zijn heel klein. Okay. En waarschijnlijk wordt het dan gelijk door tot zondag uitgesteld. Nou, in ieder geval maar een paraplu meenemen morgen, meneer Van der Berg. <laughs> Oké, okay, dank wens, u. Ik wens u toch een prettige dag, hoor. Hartelijk dank. En meneer Smolder. Oké, okay, hartelijk ja. dank. En, en mijn beste moet... wensen ook voor u en voor meneer Smolder. Dank u wel. En aan Lodewijk ook, van harte. Oké, okay, dag hoor. Jo, dag. Het is vijf voor twaalf. Eens in de zoveel tijd komt dit bericht voorbij. Een grizzlybeer valt wandelaar aan en doodt hem. Een man in dit geval die met zijn vrouw aan het wandelen was... in dit Yellowstone Park in Amerika. En daar dus plots, met uh, fataal gevolg, een grizzly tegenkwam. Aan de telefoon hebben we nu Rudy de Bok. Hij is grizzlyman bij Uitstek. Goedenavond, meneer de Bok. Goedenavond. Ja, U leeft ieder jaar een paar maanden in Amerika en uh, Canada tussen de beren. Hè? Wanneer gaat u weer? 19 juli, dus binnen een tiental dagen. En wat, wat moet ik me daarbij voorstellen tussen de beren? Nu, uh, ik leef er volledig afgezonderd van iedereen uh, in de wildernis. En mijn enige buren zijn dan uh, de grootste grizzlyberen ter wereld, namelijk de Kodiakberen. Het gaat door op het eiland Kodiak. Dus... Gezellig. Weet u wat ja. hier precies gebeurd is in het Yellowstone Park? Nu, ik heb er een beetje background van gekregen. en... Uh, het zou een wandelaar zijn die in contact gekomen is met een berin met twee jongen dan. Ja. Uh, wat ik wel gehoord heb, dat diezelfde berin gelokt geweest is door fotografen in de voorgaande dagen met voeding. Aha, dus die was uh, al een beetje... Die mens, nu ik heb een beetje ervaring met Yellowstone Park, ben er ook al een paar keer beren geweest observeren. En wat ik er wel gezien heb, is dat mensen zeer opdringerig kunnen zijn tegenover beren. Ja. Dat ja. kan misschien wel een beetje de oorzaak geweest zijn. En de vraag is dan ook altijd, als je oog in oog met zo'n grizzly staat... en ik kan het uit eigen ervaring zeggen, want het is mij ook een keer gebeurd in Amerika... en ik wist echt niet wat ik moest doen. De een zegt, je moet rechtop gaan staan en veel lamai maken... en de ander zegt, je moet je zo klein mogelijk maken en zo langzaam mogelijk achteruit lopen. Wat moet je nou doen als je daar tegenover staat? Nu, ik sta... ...op mijn trips bijna dagelijks oog in oog met beren. En, en wat doet u dan? Het varieert ook een beetje wie je voor u hebt. <laughs> De beren, beren zijn allemaal eigenlijk zoals wij mensen individualisten. Dus ja. uh, met, met grote uh, moedverschillen. Dus, dus, uh, sommigen hebben ook een bepaalde attitude. Sommigen zijn nieuwsgierig, anderen zijn opdringerig. Anderen zijn, kunnen eventueel agressief uit komen... Maar het beste dat je doet is, uh, als ik ermee begonnen ben met de berenobservatie, had een van mijn Indiaanse vrienden gezegd, well Rudy, if you see a bear, just mind your own business. Dus, wat en doe je dan? Sigaretje opsteken? dat is opsteken. wat ik doe. Ja. Maar wat, wat betekent dat? U steekt een sigaretje op? Of, uh... Nu, het, het, het, het allemaal van, zoals ik het zei, van het individu die ik voor mij heb. Ja. Uh, ik zie alle dagen beren, sommige zie ik... Uh, bijna van s morgens tot s avonds en die komen op minder dan een halve meter van mij voorbij. Uh, dus daar doe ik echt niks bij. Daar blijf ik gewoon stil, dat praat ik niet tegen. Ga ik op het moment dat ze mij voorbij komen geen bruske bewegingen gaan maken. Ga ik mij een beetje gewoon, gewoon wegcijferen eigenlijk. Maar in ieder geval nooit heel hard gaan lopen, hè? Nooit lopen. Als je loopt, wordt word een uh, achtervolgingsinstinct aangewakkerd en ja. dan word je gewoon een prooi. Goed, nou, uh, dat is weer een wijze les. Hartelijk dank, meneer De Bok. Goedenavond. Dit was het oog van deze donderdag. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Margriet Fransman. Deze zomer.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 Dit is Radio 1.